7 uur. Radio 1. Het NOS-journaal. Meeste huishoudens volgend jaar beter af door akkoord, zegt kabinet. PVV, SP en CDA kritisch over pakketmaatregelen... en geen bewijs tegen twee verdachten in moordzaak Volleybalster Visser.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 In de Verenigde Staten gaan drie van de bekendste attracties weer open. De Grand Canyon, Mount Rushmore en het Vrijheidsbeeld... openen de komende dagen weer de deuren voor het publiek. De attracties zijn gesloten sinds de shutdown in de VS. De staten waar de attracties liggen... gaan nu voorlopig zelf de rekening betalen. De Pakistanse scholier Malala Yousafzai... heeft een ontmoeting gehad met president Obama en zijn vrouw. Het was gisteren de internationale dag van het meisje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 Werd van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 12 oktober. En er is een akkoord. Een herfstakkoord. Een regenboogakkoord. Hoe je het ook noemt, er is een begroting. Hier zit een aantal hele duidelijke keuzes in. Maar die keuze moet ook betaald worden. Zo is het. En dat betekent dat er gewoon 6 miljard euro wordt bezuinigd. We zetten in deze uitzending de feiten op een rij. We bellen met de polder, maar ook met de commissaris van de Koning in Drenthe. Want de kazerne in Assen blijft open door het akkoord. En verder aandacht voor voetbal. Nederland haalde verwoestend uit tegen Hongarije 8-1. En ook België won en plaatste zich daarmee voor het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië volgend jaar. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. Na tien dagen onderhandelen gingen de fracties van de VVD... Partij van de Arbeid, ChristenUnie, D66 en de SGP in de Tweede Kamer... snel akkoord met het resultaat van de begrotingsonderhandelingen... tussen coalitie en een deel van de oppositie. Om half elf gisteravond presenteerden de onderhandelaars... uit de Kamer en het kabinet het akkoord. Vanavond heeft D66 samen met VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP... na zeer intensieve onderhandelingen van dag en nacht overeenstemming bereikt over de begroting voor 2014. En daarmee wil D66 laten zien dat politiek Den Haag het wel kan. Ik had dat niet voor mogelijk geacht op voorhand. Het is uiteindelijk toch gelukt. Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. Een hele lijst aan maatregelen. Maar ik concentreer me op een paar hoofdlijnen. Beter onderwijs, meer werk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 dat een kabinet heeft moeten gedogen... dat oppositiepartijen zo'n vinger in de begrotingspap hebben. Maar het is mijn overtuiging dat het resultaat er beter van is geworden. Is de politiek de oplossing of is de politiek het probleem? Met zeker complimenten aan uh, de collega's heb ik uh, kunnen constateren... dat de politiek de oplossing heeft geboden. Ik ben blij dat we daarmee vijf partijen elkaar hebben kunnen vinden... met concessies over en weer. En ik hoop dat Nederland nu...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 Uh, hiermee is natuurlijk ook, uh, Nederland voldoet hiermee ook aan de begrotingsafspraken... die wij in Europees opzicht uh, hebben gemaakt. Uh, dat deden we al, maar nu doen we dat met meer zekerheid. Uh, dus u ziet een tevreden minister van Financiën voor u. De laatste was natuurlijk Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën. Alle hoofdrolspelers even op een, uh, op een rij. Joost Vullings, ik hoorde een van de mensen zeggen... volgens mij was het Diederik Samson, hiermee uh, kunnen we verder uh, in, in, in Nederland. Is dat de betekenis van het akkoord? Ja, dat is zeker de betekenis van het akkoord vanuit de coalitie gezien en vanuit het kabinet gezien. Ze hebben gewoon rust gekocht bij de drie oppositiepartijen. In concreet steun voor de begroting 2014. Deels ook zelfs al voor de jaren daarna. Want heel veel van die plannen ja, die werken nog door de komende jaren. Het belastingplan eh, is van steun voorzien en het sociaal akkoord. Nou ja, dat, uh, dat scheelt weer een hoop gedoe in de Eerste Kamer. De weg ernaartoe naar deze steun... die was op zijn minst gezegd uh, zeer uh, lelijk. Misschien wel oerlelijk te noemen. Maar het resultaat telt. Het kabinet kan ja, opgelucht aanhalen. En enigszins gerust het najaar in. Ja, nou dat, dat is dan de politieke winst. Uh, als je een winst en verliesrekening moet uh, opmaken. Maar wie kan er uiteindelijk... wie zal er uiteindelijk politiek gezien dan... het meest aan profiteren? Ja, dat is dan weer heel lastig te zeggen. Kijk, al die ministers zullen zeg maar, opgelucht op ademhalen dat een aantal van die plannen doorgaan. Maar ja, we, we kijken natuurlijk ook iedere week naar die opiniepeilingen. er zitten verkiezingen aan te komen. In, in maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En wie er dan van zo'n akkoord gaat profiteren, dat is, dat is altijd heel lastig te zeggen. Kijk, de oppositiepartijen hebben heel veel binnengehaald voor hun eigen achterban... Dat is de winst. Maar er is in het verleden gebleken dat als je het kabinet uit de brand helpt... dat dat niet per se uh, betekent dat je ook electoraal uh, wordt beloond. Dus ja, die partijen uh, hebben ook veel te doen de komende tijd. Die moeten ook aan hun eigen achterban duidelijk maken... waarom ze hebben meegedaan en wat ze allemaal hebben binnengehaald... Maar wie ervan gaat profiteren, ben ik zeer benieuwd naar. Gaan we de komende weken zien. We hebben vast nog veel gesprekken over Joost. Maar laten we dan eventjes vooral kijken naar de effecten van het akkoord. Koopkracht moeten we het dan ook allemaal over hebben. Wat gebeurt er met onze koopkracht? Ja, die gaat eigenlijk voor, voor iedereen wordt die beter. Moet ik wel zeggen. Ten opzichte van uh, wat in de miljoenennota staat. Maar uiteindelijk zie je dat bij de meeste mensen. Dan er toch een plusje ontstaat. En dat is op zich wel, wel opmerkelijk. Dat als, als de minister van Financiën. Met al zijn ambtenaren. Een, een twee weken gaat zitten. Met een paar financiële woordvoerders. Gesteund door een paar medewerkers. Dat er dan eigenlijk gewoon een beter akkoord uitkomt, een evenwichtiger akkoord. En dat is misschien heel erg fijn voor iedereen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon wel een beetje gênant... dat ja, gewoon drie kleine partijen, D66 laten we het nog middelgroot noemen... gewoon een akkoord uh, kunnen verbeteren en, en het pakt beter uit voor iedereen. Maar Joost, uh, je maakt mij niet wijs dat dit allemaal gratis is. Nee, kijk, er staan natuurlijk heel veel dingen in die voor ons beter zijn. Maar per saldo, of die geld kosten. Maar per saldo gaan wij er wel, wel, wel op vooruit met z'n allen. Maar er mag ook een aantal betalen. dingen in die. Ja, nou ja, goed, kijk Bert, als jij gaat douchen na 1 januari, wordt het duurder. Ach. Maar je krijgt wel meer netto loon, dus, maar je hebt het iets meer zelf in de hand. Als je korter gaat douchen, dan maak je nog meer winst. Dat is het, want er komt een heffing op, op water. Hè. Ja. Zitten er eigenlijk ook zwakke punten in het akkoord, voor zover je het nu kan, kan overzien? Nou, dat is wel het lastige. Er zitten, er zitten altijd een paar van die, van die posten in waarvan je gewoon de consequentie zo op die eerste avond nog niet uh, ja, kan overzien. We moeten gewoon toch ook in de loop van het weekend, in de loop van de week uh, duiken er wellicht nog wel wat alletjes. op. Uh, uh, uh, onder het gras op. Maar bijvoorbeeld wat een zwakheid zou kunnen zijn... en waardoor dit akkoord ook wat, wat beter is voor ons... dan dat andere akkoord is... dat ze uh, ja, weer wat belastinggeld naar voren hebben gehaald. Dat heeft te maken met beklemd vermogen. Dat komt erop neer. Heel veel mensen hebben gewoon geld in een bv zitten. Dat laten ze daar lekker zitten. Want als je het eruit haalt, dan moet je de belasting over betalen. Nou, nu wordt ervoor gezorgd dat die mensen dan uh, goedkoper... met minder belasting dat geld vrij kunnen maken. Nou, dat is eigenlijk dat is een belastinginkomsten die je anders in de toekomst zou binnenkrijgen... Dus je kan ook zeggen, van, het is een beetje op de pof van de toekomst dit akkoord. En het is maar de vraag of al die mensen dat gaan doen. Er is een miljard euro voor ingeboekt. Dat is natuurlijk wel riskant, want je... je, je... Je gokt op een gedragsverandering. En dat is altijd maar de vraag of die gaat plaatsvinden. Ja, en het sociaal uh, akkoord is overeind uh, gebleven. Het woord openbreken. Ja, nou, daar kan gehoord. je over discussiëren. Het nou, is ik, mij een hoorde... semantische kwestie. Ja, ik uh, hoorde versneld uitgevoerd. Het sociaal akkoord gewoon aangepast door Bert. Maar ja. het is niet zo heel erg een groot Maar, gebleven, maar zo noemen we het of. geloof ik niet. Ga jij, uh, ga jij douchen, dan spreken we elkaar over een uh, uur uh, weer. Ga ik het even verder hebben over dat sociaal akkoord? Want minister Asje zegt uh, dat het nog steeds overeind staat. Ik ben er heel trots op dat de plannen uit het Sociaal Akkoord... die ongelooflijk belangrijk zijn... om mensen met een flexibel baantje een echte positie te geven... een fatsoenlijke plek met trots op hun werk... om het ontslagrecht te verbeteren... om te zorgen dat we in de toekomst zorgen... dat er in scholing van mensen geïnvesteerd wordt... dat die plannen nu ook politiek draagvlak hebben gekregen. Dat de vijf partijen hebben gezegd, wij steunen dat. Sterker nog, we willen het extra snel uitvoeren. Nou, Dat betekent dat ik daar volop mee door kan... En uh, dat ik ook volop door kan met de bestrijding van de werkloosheid. De crisisaanpak, de 600 miljoen die we daarvoor beschikbaar hebben. ben ik heel trots op. Ja, De afgelopen weken hoorden we het sociaal akkoord staat als een huis in beton gegoten. Ja, dan is er toch een klein beetje aan gemorreld. Wat is er nou eigenlijk nog van over? Nou eigenlijk alles. Uh, als je naar de inhoud kijkt. Uh, of het nou gaat over ontslagrecht. Als je nou kijkt naar de bescherming van flex. Mensen met zo'n nuluren contractje die straks een fatsoenlijke baan krijgen. Uh, mensen aan de onderkant op de arbeidsmarkt... die niet uit zichzelf minimumloon kunnen verdienen... maar straks uh, via werkgevers een plek krijgen. Mensen met een handicap bijvoorbeeld. Die ambities die staan niet alleen, die zijn zelfs vergroot. Die worden sneller uitgevoerd. Dus hier staat een uh, gelukkig man. Uh, en, en iemand die ook... Ik ben ook extra gemotiveerd om nu met volle kracht daarmee door te gaan. Maar u heeft Pechtold wel een klein cadeautje moeten geven. Het gaat allemaal iets sneller gebeuren. Ja, nou, als dat dan het cadeautje is, dan heb ik dat er heel graag voor over. Uh, hij steunt het sociaal akkoord... Ik voer het extra snel uit. Samen zorgen we er dan voor dat mensen sneller aan het werk komen. Hoe gaat u de FNV meekrijgen? Ik heb de FNV gewoon verteld dat dit is hoe de politiek het sociaal akkoord gaat uitvoeren. Uh, met volle kracht achter alle inhoudelijke afspraken. Waar zij ook zo trots op zijn en terecht. Maar met extra snelheid en extra power. En ik denk dat de FNV uh, heel opgelucht kan zijn dat dat sociaal akkoord gesteund wordt... ook door zoveel verschillende politieke partijen. Daar leek het vandaag nog niet op. Heerts Zoals aardig kwaad. Hij zegt toch 6 mil miljard bezuinigen terwijl ik dat niet wil. Toch ietsje eerder dat ontslagrecht. Uh, we weten dat de FNV niet voor die bezuiniging is. En ik heb al vaker gezegd, het is ook niet mijn hobby. Maar we zitten in een tijd dat je als overheid... niet al dat geld maar ergens weer kan lenen. We moeten een keer proberen de schulden in de hand te houden. En dat hebben we hiermee ook bereikt. We zitten in een tijd dat je niet kan zeggen, laat maar gaan. Nee, we moeten de overheidsfinanciën in de hand houden. We moeten zorg voor werkgelegenheid. En ook nog op een manier doen dat... niet de hele rekening naar mensen aan de onderkant gaat. Daar zijn we in gelukt. Dat is niet veranderd door het akkoord over de begroting 2014. En daarom ben ik daar best trots op. De FNV, Heerts, moet even slikken? Nee, dat lijkt mij uh, verkeerde voorstelling van zaken. Ik denk dat hij... Uh, hij moet aan het idee wennen. Dat kan. Uh, dat zou heel goed kunnen, want het is uiteindelijk aan de politiek... om die wetten te maken, om de verandering ook om te zetten in kamermeerdeheden. Dat is natuurlijk mijn werk. Uh, maar Ik denk dat als uh, de FNV, maar ook de VNO kijkt naar de inhoud van de afspraken... Uh, dat ze enthousiast kunnen zijn, want die mooie balans... hoe zorg je ervoor dat we veranderen, maar dat je mensen ook zekerheid geeft... en duidelijkheid dat die erin zit. Ja, de minister van Sociale Zaken, de vicepremier... in gesprek met Peter Blok. Het ging steeds over de FNV, maar wij gaan eens praten met het CNV. U wordt bijna vergeten, minister Smit. Nou, dat valt me mee hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, maar het wordt allemaal uh, naar voren gehaald. Het moet uh, sneller worden uitgevoerd. Bent u daar gelukkig mee? gelukkig mee ben, of waar ik positief over ben, is dat wat minister Asscher ook zegt dat de inhoud van het akkoord, waar het gaat om die zware maatregelen die we hebben bedacht op het gebied van WW en ontslagrecht, dat die overeind zijn gebleven. Ja, maar er zijn ook een aantal andere dingen overeind gebleven. De 6 miljard bezuiniging uh -huh. en met name het ontslagrecht. Dat moet versoepeld worden en het wordt een half jaar naar voren gehaald. Nou dat zeg ik. De, de, de, de inhoud van de, de maatregelen met betrekking tot ontslagrecht zijn... Is hetzelfde gebleven? Er het wordt alleen iets naar voren gehaald. En ik ga er maandag over praten met mijn mensen om eens te kijken wat er precies de consequenties van zijn. Hoe men daar in het algemeen over denkt. Maar nogmaals, ik ben wel blij dat uh, dat akkoord waar het gaat om de inhoud. En, uh, uh, overeind gebleven is. Want dat, uh, daar hangen wij natuurlijk zeer aan. Ja, maar had u daar uh, vertrouwen in? Of anders geformuleerd, maakt u zich zorgen dat het uiteindelijk op de helling zou, uh, zou gaan? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Dat was ook zoveel sprake van. En. Uh, ja, ik heb niet van niks de afgelopen weken geroepen, ook samen met mijn collega's van Horus dat akkoord, dat, uh, dat, dat hebben we zorgvuldig uit onderhandeld wees er nou zuinig op, om twee redenen, om de inhoud, maar ook om, wat zijn we nog aan het doen als we zeg maar, elke keer een akkoord weer uh, helemaal openbreken, dat, uh, dat is weinig uitnodigend om dat te blijven doen. En dat vind ik wel het goede van, van uh, mijn eerste indruk dus, dat nou ja, dat nogmaals inhoudelijk de zaak overeind blijft. Ja, er zitten natuurlijk ook een aantal positieve kanten in, de fixwerkers worden ja. sneller aangepakt ja. en die nul contracten. Dat is nou, precies, dat zegt u. Dus de balans, de pijn die we zouden kunnen voelen... is dat het een half jaar vervoegd wordt. We hebben natuurlijk niet voor niks die data op 1 januari 2016 gezet... om en een aantal dingen te kunnen voorbereiden... maar ook gezien de economische omstandigheden... en de arbeidsmarktomstandigheden van nu. Maar goed, er zit een balans in dat de positie... van werk ook een half jaar eerder uh, zeg maar, verbeterd wordt, om maar zo te zeggen. Ja. Er zit ook, natuurlijk ook voor de werkgevers wat uh, vervelende punten in. Uh, althans, wat zij niet graag wilden. Dat mensen met een handicap, dan gaan we eerder evalueren... ...of ze voldoende mensen met een ja. handicap in dienst hebben. Nou, dat is, een, uh, <lacht> dat is ook een, een belangrijk punt. Um, maar goed, dan moet u maar de werkgevers vragen wat zij ervan vinden. Ga ik al uh, voor een uurtje doen, hoor. Ja. Maar euh, ja, laat ik zeggen, de gedachte die ik daarbij heb is dat het nogal een, de ambitie al heel hoog wordt. Want het zal een, een, een hele klus worden om dat ook echt voor elkaar te krijgen. Maar we gaan het zien. Ja. Hoe gaat het dan verder? U gaat natuurlijk met uw eigen achterban ja. uh, praten. Moet dit nog binnen uh, laat me zeggen, de afsluiters van het sociaal akkoord opnieuw uh, worden afgetikt? Of uh, gaat u hier gewoon stilzwijgend mee akkoord? Uh, nou ja, wil ik zeggen, dit is gewoon uh, wat de politiek maakt, tenminste als je zegt, van het, uh, van het sociale akkoord. En uh, wat ik maanden ga doen, is uh, peilen wat mijn mensen ervan vinden. Niet in de zin van, dan gaan we weer opnieuw aan de onderhandelingstafel, want dat is voorbij. Maar dan uh, kan ik beter zeggen wat het CUNV ervan vindt. Boe, u vraagt me nu naar mijn eerste reactie. Ja, nee, maar wat ik eigenlijk wil, ja. we wil weten, is of er nog een, een, een polderoverleg komt. Ja, we gaan wel met elkaar even om de tafel zitten om te kijken... in de Stichting van de Arbeid wat wij met elkaar hiervan vinden, ja. Goed, ja. en maandag dus uh, met de leden. En straks om negen uur, dan kunt u hier uitgebreid nog uh, alles vertellen... want dan ja. bent u de gast bij de tros Nieuws Show. Inderdaad. Ik dank u wel. Goed zo, tot ziens. dienst. Dag. Dag. Dit is tot half negen, het NOS Radio 1 Journaal. 10 minuten voor half acht, tijd voor het andere nieuws. Er komt een puberconsult, waarbij alle scholieren van 15 en 16 jaar... nog een keer extra onder de loep genomen worden door de jeugdgezondheidszorg. Consult moet gezondheidsproblemen bij middelbare scholieren... vroegtijdig aan het licht brengen. Gemeenten mogen zelf weten hoe ze dat doen. Zoals er in Breda schoolverzuim het uitgangspunt. Joris van der Kerkhof die was in Breda op het Radius College. In de kantine van de school daar zitten geen scholieren... die op dit moment aan het verzuimen zijn... Maar ze weten wel wanneer de laatste keer was dat ze er niet waren. Nee, ik ben van, het weekend, van de week toevallig ziek geweest. Van het weekend? Ja. En maandag is er ook. Maar dus. oh, je bent niet eens uit geweest toen. Jawel. Dus het lag een beetje aan jezelf? Het was gewoon griepje. Van dus, uh, het drinken. Misschien. Dat weet ik niet. Maar... Komt het vaak voor? Nee, eigenlijk niet. Zo vaak ziek. Ja, ik ben vroeger heel veel ziek geweest, maar nu niet meer. Als dat nu extra uh, gecontroleerd wordt door de GGD, wat ze ja. van plan zijn, lijkt je dat goed? Dat als je dus deze maandag ziek was en over twee weken weer een keer en dan weer een keer dat je voor een gesprek uitgenodigd wordt. Lijkt je dat een goed idee? Ja, dat vind ik dan wel goed eigenlijk. Je hebt het zelf misschien niet door, maar... Uh... je bent nu weer beter. Ja hoor, nu wel. Yvonne van Neste is van de GGD West-Brabant, heeft onderzoek gedaan naar schoolverzuim en wil meer contact met leerlingen die verzuimen. Nou, we hebben onderzoek gedaan daarnaar... en het blijkt dat uh, ongeveer 40% van de kinderen een ziekte hebben... die uh, mede ten grondslag ligt aan dat ziekteverzuim. En dan kun je denken aan astma, migraine... maar ook aan gewoon een flinke griep. Hè. Dat kan. Uh, bij 70% van de jongeren spelen problemen. Je denken aan problemen uh, op school of in de thuissituatie. Maar daar zijn ze 16 of 17 voor om die problemen te hebben. Ja, maar ze zijn wel veel ziek. En dan hebben we wel wat om over te praten. Uh, tuurlijk, iedereen is wel eens ziek en iedereen heeft wel eens wat problemen. Maar als je daar zo vaak voor ziek moet zijn, dan uh, ben ik als arts ervan overtuigd dat we een gesprek moeten hebben, want je dreigt uit te vallen en af te glijden, en dat willen we niet. En wat is dan uiteindelijk het resultaat? Dat kinderen veel minder verzuimen en uh, gelukkiger worden. Dat is wel de bedoeling. Ik zeg altijd maar. Uh, tegen kinderen, je toekomst ligt niet op de bank... maar die zit echt op school. En ook al voel je rot en ook al heb je problemen... en ook al gaat het allemaal niet zo lekker... laten we ervoor zorgen dat in ieder geval uh, het naar school gaan en het onderwijs veiliggesteld wordt. Want daar is, dat is jouw toekomst. En dat gebeurt door ze beter te begeleiden? Door ze vooral beter te begeleiden. Passende zorg, maar ook passend onderwijs. En dat levert nog geld op ook? En het levert geld op. Ja, want er is een uh, kosteneffectiviteitsstudie gedaan. En het, het blijkt het vijfvoud op te leveren. Niet alleen voor de leerling zelf, hè, want die geniet beter onderwijs, uh, glijdt niet af. Maar ook voor de maatschappij en de economie. Want ja, ze, ze blijven meedoen. En dat is, daar gaat het om. Ben je er vaak niet in een les? Uh, ik ben eigenlijk altijd wel aanwezig, ja. Zijn er veel anderen die uh, ziek, ziek melden? ja nou, ziek melden. Ik weet niet of ze altijd ziek zijn, maar ze zijn, zijn er af en toe wel. Een paar zijn inderdaad wel vaak afwezig, ja. Kijk, als iemand nou heel lang, één keer heel lang ziek is, of uh, bijvoorbeeld elke maandag, of, of elke maandag ziek is, dan zou ik inderdaad wel zeggen van, hé, uh, hey, uh, toevallig elke maandagochtend uh, dat je niet op school bent of zo, zoiets. Maar ja. ben je zelf ook benieuwd naar die leerlingen die er zo vaak niet zijn, wat er speelt? Of denk je van, nou ja, die zijn gewoon moe, hebben te veel gedronken? Ja, ik heb dan zoiets van, ik zit hier voor mezelf op school, niet gewoon een ander. Ja. Public Consult is onderdeel van het landelijk onderzoek naar de gezondheid van scholieren in de bovenbouw van de middelbare school. Daarover zijn vorig jaar, bij dat vorige akkoord, het lenteakkoord, afspraken gemaakt tussen de politieke partijen. We praten straks na half acht nog met de GGD. De dreiging van piraten langs de kust van de horen van Afrika is niet iets van de laatste tijd. In 2009 vond een van de meest opzienbarende kapingen plaats toen een Amerikaanse kapitein werd gegijzeld. Filmregisseur Paul Greengrass maakte een Hollywoodfilm van deze nog steeds actuele kwestie. De film Captain Phillips opende deze week het Londense Filmfestival. Correspondent Anna Sane sprak daar met de hoofdrolspeler Tom Hanks. Our most ...van een gijzeldrama dat de wereld schokte... <totrapple> ...tot een meeslepende Hollywoodfilm. Deze week opende de film Captain Phillips met in de hoofdrol Tom Hanks het Londens Filmfestival. In een documentaire stijl blikt de film terug op de kaping... van het Amerikaanse vrachtschip Marsk Alabama door Somalische piraten... waarbij de kapitein van het schip vijf dagen lang wordt vastgehouden. Volgens Hollywood-acteur Tom Hanks worden piraten in films... nog vaak afgeschilderd als de slechte slechterik. Er is een easy way to look at pirates as literally in this case... even today the same kind of like swashbuckling partyboys... that want to get rich and... And have chicks. Maar dat is in Captain Phillips anders. De film probeert ook een sympathiekere kant van de piraten te belichten. En dat is in ieder geval geslaagd bij Tom Hanks. Na het maken van de film zegt hij: piraten een klein beetje beter te begrijpen. Als acteur studeer ik alle aspecten van de menselijke natuur, human de En er is een soort van. Uh, what's the word I'm looking for? Not if not compassion, a bit of enlightenment to understand where some of this comes from. These people have no other; they have no other recourse, and they have nothing to live for. That is a true part of, of, unfortunately, that part of the world. Maar ook al lijkt Captain Phillips inzicht te geven over hoe het er echt aan toe gaat op de wateren rondom Somalië, het blijft natuurlijk een gedramatiseerde versie. Four pirates, pirates. coming drive us down the main deck. Maar één ding is drill. wel zeker. We stay hidden no matter what. Je zit van het begin tot het eind op het puntje van je stoel. Stick together and we'll be alright. Good luck. Captain Philips, de film. openingsfilm bij het Londens Filmfestival. Zo dadelijk gaan we de doelpunten van het Nederlands Elftal nog even bespreken met Arno van Meulen. Natuurlijk hebben we het ook over het record van Robin van Persie. En ja, de Belgen, de Belgen, ze hadden ook een feestje. Ik ga dan ook zeggen tegen mijn kleinkinderen, hè. echt waar. Ik ga zeggen, ik was erbij in Zagreb, ik was erbij, echt waar. Ja. Het van, denk dat Lieke zegt, formidabel. Dat met deze we uh, daar heel ver kunnen kraken. misschien de finale spelen. In Brazilië dat zou mooi zijn. We worden wereldkampioen, ook in België. Nu, tijdelijk bij Irish Opticians.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 Radio 1. Het is één minuut voor half acht. Altijd vroeg bij de Pinker. Ten Journaal, Raymond Serré. Rechtsextremisten zijn van plan om Volkert van der Graaf op te sporen als hij vrijkomt. De Telegraaf schrijft dat staatssecretaris Teven dat heeft geschreven. in Een brief aan de moordenaar van Pim Fortuyn. De brief is in handen van de krant. En daarin zou staan dat de dreiging de belangrijkste reden voor TV is geweest om Van de Graaf geen proefverlof te geven. VVD en PvdA hebben afspraken gemaakt met de oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie over lastenverlichtingen waardoor werken aantrekkelijker is. Ook heeft de oppositie tijdens de begrotingsonderhandelingen er geld kunnen uitslepen voor meer onderwijs. En het verlaagde btw-tarief voor renovatie en onderhoud blijft nog even. En door die afspraken zijn de meeste huishoudens volgend jaar beter af, zegt het kabinet pva voorzitter Spekman roept het afgetreden Utrechtse gemeenteraadslid... van de Roest dringend op om af te zien van wachtgeld. Wachtgeld voor hem is niet passend, zegt Spekman in het AD. Van de Roest heeft 40.000 euro gestolen van de Utrechtse daklozenkrant. Hij wil misschien met dat wachtgeld dat bedrag terugbetalen. En Robin van Persie is door zijn drie doelpunten gisteravond tegen Hongarije nu oranje topscorer alle tijden. Hij heeft nu 41 interland goals op zijn naam. En passeerde daarmee Patrick Kluivert, die tot nu toe met 40 goals de topscorer van Oranje was. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend is het in het noorden van het land bewolkt... en daar valt ook nog wat regen of motregen. In de rest van het land begint de dag ook grijs met nevel of lokaal mist... maar later vanochtend breekt daar af en toe de zon door. Later vandaag wordt het echt overal weer bewolkt... en met name in het midden en noorden van het land gaat het opnieuw regenen. Ik denk dat het in het zuiden nog wel tot de avond droog blijft... maar later gaat het ook daar het opnieuw regenen... en vannacht valt overal wel wat regen. Het wordt vandaag zo'n 11 of 12 graden en er staat weinig wind... Morgen zijn er overal perioden met regen in eerste instantie, met name in het zuidwesten en westen van het land, maar later ook elders. Er wordt rond 12 graden en de winter, trekt weer aan. Die komt uit het zuiden tot zuidoosten en waait morgen matig aan zeevrij krachtig, kracht 3 tot 5. Ook maandag belooft nog een regenachtige dag te worden... met ook veel bewolking en de middagtemperatuur rond 12 graden. En we blikken straks nog even terug op die 8-1-overwinning van Oranje. We spreken trouwens ook met minister Dijsselbloem. Na tien dagen onderhandelingen geeft hij tekst en uitleg. Dat, naar de ster. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook dit strijkkwartet in de kleine zaal...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 Geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijkt u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Ook interimmanagers en financials gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Wij geven geen dure cadeaus weg bij uw bestelling. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Het kostte bloed, zweet en tranen en slapeloze nachten. Maar uiteindelijk is het gelukt. Een begrotingsakkoord met drie oppositiepartijen. Met D66, de ChristenUnie en de SGP. Het kabinet kan nu weer verder. En minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is er best trots op. Al is er wel een maar. Nou, het blijft natuurlijk gewoon een begroting met ook heel zware boodschappen. En zelfs extra bezuinigingen ten opzichte van de eerdere plannen. Maar tegelijkertijd zit er ook goed nieuws in voor mensen. We gaan verder in de hervormingen van de arbeidsmarkt... We investeren in onderwijs. We ondersteunen de koopkracht van gezinnen. Dat heeft ook een prijs. Milieubelastingen gaan omhoog. Er wordt extra bezuinigd op sociale zekerheid en zorg. Dus het is een echt, er zitten een aantal andere politieke keuzes in. Ten opzichte van de plannen van, van Prinsjesdag. En die hebben ook een prijs. Maar er is wat Partij van de Arbeid uitgegaan. Minder nivelleringsfeest. Nee, dat kun je niet zeggen. Dit pakket betekent gewoon dat we door bezuinigingen... Iets meer in de koopkracht kunnen doen. En eigenlijk gaat iedereen daardoor volgend jaar een klein beetje meer op vooruit. Eigenlijk alle inkomensgroepen. Milieubelastingen die gaan wel allemaal omhoog. En zelfs het kraanwater wordt duurder. Ja, dat is zo. Dus het is. Um, kijk, hier zitten een aantal hele duidelijke keuzes in. Ook van de partijen die nu natuurlijk hun steun verlenen aan de begroting. Uh, keuzes om de koopkracht te ondersteunen, vooral van gezinnen. Keuzes van investeringen in onderwijs. Uh, keuzes om uh, arbeid minder te belasten en zo de arbeidsmarkt uh, te ondersteunen. Maar die keuze moet ook betaald worden, zo is het. Uh, begroting uh, betekent echt kiezen. Niet alle wensen kunnen worden betaald... Uh, en dus gaan ook milieubelastingen omhoog. En dus gaan we ook bezuinigen uh, voor forse bedragen. Meer dan we aanvankelijk van plan waren. Dus daarmee worden ook de politieke wensen van deze drie partijen... die nu hun steun uh, verbinden betaald. Ja, Waar bent u nu het meest trots op? Nou, ik denk dat er een aantal dingen in zitten... die door alle partijen en door het kabinet echt gedeeld worden. Uh, het extra geld in het onderwijs is natuurlijk gewoon een investering... in onze kinderen en dus in de toekomst. En het doorpakken op de arbeidsmarkt. Eigenlijk langs de lijn die het kabinet ook wilde. Maar we gaan het sneller doen. Uh, we gaan ook iets meer doen. Uh, dat is denk ik ook heel goed. Uh, dus uh, elke baan winst is natuurlijk de komende jaren uh, heel goed voor de economie. Voldoende steun nu gekocht met die steun van D66, de SGP en de ChristenUnie. Ja, het blijft toch krap, hè? Eén zeteltje extra in die Eerste Kamer. Ja, dat is zo. Het blijft krap. En dat betekent dat uh, zowel voor de begroting, maar ook voor allerlei grote hervormingen... die de komende jaren nog door het parlement moeten worden gevoerd... Uh, we echt op zoek gaan naar bredere steun. Uh, daar ben ik ook van overtuigd dat dat gaat lukken. Zowel CDA en GroenLinks hebben ook na hun vertrek van de onderhandelingstafel gezegd... dat zij op onderdelen echt blijven samenwerken. Dat ze heus niet tegen alle begrotingen gaan stemmen. Uh, dus uh, ik blijf er mij ervoor inzetten om ook met die partijen samen te werken. Ja, Er zit nog steeds wat CDA en GroenLinks ook in dit pakket. Waarom heeft u dat gedaan? Bent u niet rancuneus na het opstappen van die partijen? Nee, nee, ik aarzelde omdat ik het, uh, het woord helemaal uh, niet bij mij. Ik, uh, wij hadden al, mede dankzij de inzet van GroenLinks, de onderhandelingen, een fors pakket vergroening. Dat hebben we zelfs nog vergroot... om daarmee de belasting, van, uh, de belasting op arbeid nog verder te verlagen. Er zat al forse lastenverlichting dus in het pakket. Uh, en zelfs na het trek, vertrek van het CDA zijn we erin geslaagd... door verschuiving de belasting nog verder uh, te verlagen. Dus er zit gewoon lastenverlichting in. Maar nogmaals, het heeft een prijs. Er wordt extra bezuinigd. Er komen nieuwe belastingen ook voor in de plaats. Netto is het lastenverlichting en daarom gaat de koopkracht iets vooruit. Ik denk dat ook voor het CDA en GroenLinks er in dit pakket... echt een aantal hele goede verbeteringen zitten. Dus ik hoop op hun steun. En dan nu een feestje bouwen? Nou, maar heel eventjes en daarna gewoon naar bed. Dat is na tien dagen en tien nachten wel uh, tijd. Minister Dijsselbloem van Financiën. Hij was in gesprek met Peter Blok. Nou, een van die verrassingen uit dat begrotingsakkoord... was het openhouden van de Johan-Willem-Friesel-kazerne in Assen. Dat is goed nieuws dus voor de stad Assen en voor de provincie Drenthe. Commissaris van de Koning in Drenthe is Jacques Tichela. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Heeft u er wat voor moeten inleveren? Uh, nou, een beetje nachtrust en bloed, zweet en tranen, maar het is gelukt. Ja, uh, en de ChristenUnie uh, moet u misschien wel dankbaar zijn, want die hebben er een strijdpunt van gemaakt. En niet de Partij van de Arbeid, uw eigen partij. Nee, nou ja, uh, soms uh, ligt uh, een van de partijen uh, direct toe dat het gaat om regionale werkgelegenheid. Dat heeft de ChristenUnie eerder gedaan toen het ging om het belastingkantoor in Emmen. Ja, en op dat moment uh, verdient die partij alle steun en uh, ja, voor mij telt het resultaat. En de bloemen natuurlijk vandaag. Maar hoeveel banen blijven er nu concreet voor Asse behouden? Nou, dat zijn er heel veel. Want er zouden 350 uh, mensen hun uh, werk onmiddellijk verliezen. Uh, er zou verplaatsing uh, gaan plaatsvinden van uh, 680 uh, militairen. Maar uh, de indirecte werkgelegenheid... de mensen die een relatie hebben uh, qua werk met de kazerne... dat zijn er ongeveer uh, 400. Dus je komt heel snel op getallen boven de 1000... Ja, en die blijven nu toch behouden voor assen en omgeving. Ja, dat is dus gewoon goed nieuws voor de provincie Drenthe. Ja, en er kwam uh, nog een staatje bij. En dat had ik ook wel uh, begrepen dat die inzetten zou zijn. Uh, de TBS-kliniek uh, Veld zich uh, in Balkbrug blijft open. Maar dat Daar is geen Drenthe op... meer, hè? Dat is net over IJssel, toch? Ja, maar ik was nog niet uitgesproken. Nee, eh, even voor werken, de geografische kennis. <laughs> daar werken honderd mensen uit uh, uh, Hoogveen en omgeving... die werken in Overijssel. Ja, en nou ja, dat is voor ons enorm belangrijk. Want ja, de economie is voor iedereen op dit moment uh, moeilijk. Maar in het bijzonder in het noorden. Ja, want de werkgelegenheid, want daar hebben we het dan over... is, is, is hoog en de, de banen liggen met name in het noorden niet voor het oprapen. Nee. En uh, ik ben heel blij en ik ben ook trots op dat we uh, nou ja, uh, de credits krijgen, de ChristenUnie. We hebben zelf goed gelobbyd. Ja, en dan is het resultaat op uh, zaterdagmorgen als je wakker wordt. Uh, ja, dan is het er. Dan wordt het een extra mooie dag voor u. Een hele mooie dag. Ja, u hoeft alleen maar ja te zeggen. Meneer Tegelaar, ik uh, dank u wel voor het gesprek en een mooie dag. Okay. Dank wel. We gaan naar de sport met Arno Vermeulen. Want het Nederlands elftal won gisteren heel erg makkelijk van Hongarije met 8-1. Arno, ja, de Louis hè. Waren wij zo goed of waren de Hongaren <gacht> zo slecht? Nou ja, het is sowieso een dagkoers, Bert. En Hongarije ligt ons gewoon enorm. Ja, een van die landen waar je graag tegen voetbalt. Als de Hongaren langskomen weten wij al dat we met grote cijfers winnen. Zoals we bijvoorbeeld weten als Portugal langskomt dat we ongeveer altijd verliezen. <gacht> en drie uh, rode kaarten krijgen... En, en meestal ook nog ja. een, een hele vervelende wedstrijd zien. Precies. Nee, dit is een wedstrijd, de, de, de, ja, uh, uh, Hongarije verdedigde ontzettend zwak. Maar Nederland speelde ook heel leuk voetbal. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Uh, als je nog de, de golf, de vierde goal van Nederland, de tweede van van Persie in je, in je ja. geheugen hebt. Na één nacht slapen, dat was, dat was een... Prachtige goal met Lens en Robben en Van Persie in, uh, in hoofdrollen. En dat is uh, smikkelen. Dat zie je ook weer niet zo heel vaak hoor bij interlands van dit niveau. Want laten we niet vergeten, Hongarije, de kansen zijn wat kleiner... zou nog steeds tweede kunnen worden in, uh, in de pool... en dus eventueel naar een wereldkampioenschap kunnen gaan. Dus het zijn geen amateurs. Van Persie, je noemde hem al, natuurlijk de absolute uitblinker. Drie keer scoorde hij. Topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Daar heeft hij de afgelopen dagen volgens mij met Patrick Kluivert... de voormalig topscorer, <laughs> heel veel over gehad. Ja, op grond van de beelden die je zag. Ja, want uh, ze uh, vlogen je... elkaar in de armen. Ja, nee, dat ligt natuurlijk wel voor de hand. Het is ook te mooi. hè? Patrick Kluivert, 40 doelpunten gemaakt. Precies 10 jaar geleden uh, zijn laatste. Nee. Uh, in het NL zelftal uh, Van Persie, die er al een tijdje tegenaan zat te hikken. Werd ook al een beetje moe van alle vragen die altijd werden gesteld. Van wanneer ging nu een keer dat record aanpakken van Kluivert. Nou, Kluivert is dan assistentcoach. En van Persie rent het hele veld over. Springt hem dan in zijn armen. Kluivert had het water op zijn voorhoofd staan. Uh, na afloop van het moment. Uh, maar het, het was wel mooi om te zien hoe hij gevierd werd. Er wordt zo vaak gezegd dat die sfeer niet goed is bij het NL zelftal. Mensen die vaak het zelf wel helemaal niet volgen. En zeggen dat de terreur van de bondscoach betekent dat die spelers er allemaal maar heel angstig rondlopen. Nou, dat is weer een voorbeeld om te zien dat dat allemaal echt flauwekul is. Wat ook opviel, was het, het hart, het verdedigingsduo. We hadden opeens een ander verdedigingsduo, Bruma, Bruma en, en Vlaar. Denk je dat dat het nieuwe duo wordt, of is hij gewoon aan het experimenteren, de bondscoach? Uh, dat laatste. Want hij heeft ook deze week nog uh, uitgesproken dat hij uh, toch eigenlijk wel heel tevreden is over Martens Indi en de Vrij. Hè? Het duo dat de laatste Interlands het meeste gespeeld heeft. Sowieso de hele periode onder Van Gaal. Omdat hij ze vooral uh, opbouwend uh, uh, heel erg sterk vindt en verdedigt het misschien ietsje minder. Nee, dit was een soort uh, loyaliteit ook naar nou, bijvoorbeeld Vlaar die al, al heel lang bij Nels elftal zit en bijna altijd op de bank. Nou, Bruma uh, wilde die wel weer eens een keertje zien. Nee, dit is nog echt in de oriëntatiefase. Uh, het zou heel goed kunnen zijn dat hij in Turkije dinsdag weer met uh, Martis Indië en De Vrij speelt. En bovendien, er zijn nog meer spelers die in aanmerking komen... voor die, uh, voor die twee posities. Dat is gewoon nog geen gelopen race. Hè. Hij heeft uh, eerder deze week ge gezegd... dat eigenlijk maar drie spelers zelfs zeker zijn... van het wereldkampioenschap. Nou, dat is best opzienbaar. Want ik denk dat dat niet voor veel landen geldt. Uh, dat gold dus alleen voor, uh, voor Van Persie, uh, dat gold voor Robben en dat gold voor Strootman. Maar hij zal natuurlijk wel langzamerhand wat meer zekerheid in het elftal willen bouwen. Als je bijvoorbeeld gisteren Van de Vaart zag op het middenveld, die speelde echt ook weer een hele goede interland. Dan denk je van, nou ja, die zou toch langzamerhand ook wel op het definitieve lijstje mogen. Ja. Nog eventjes naar de, de rest, want we, we zouden het bijna vergeten, we zijn al lang geplaatst. Maar uh, we zitten in een pool en dan gaat het nog om uh, uh, plek 2. Uh, want die mogen dan een soort na spelen. Om ook nog een ticket voor dat WK. Hoe is het met andere ploegen gegaan? Nou ja, de Turken hebben het nu in, in eigen hand. Maar ja, die spelen dinsdag tegen Nederland. Dus dat wordt een ontzettend interessante wedstrijd. Uh, Nederland uh, en de Roemenen doen nog mee. Hè. Uh, Hongaren zitten nu echt in de wachtkamer. Uh, maar Nederland krijgt een uh, zeer gemotiveerd Turks elftal uh, dinsdag. Uh, en dan ook nog uit. Dat is wel weer een hele serieuze testcase. En je zag ook aan vergaande afloop dat die eigenlijk wel meteen weer de knop omzetten. En dat die wel vindt dat de spelers daar uh, ook volledige concentratie voor moeten hebben. Nog steeds, ook omdat we graag zelf uh, een plaatsing willen hebben bij de loting van het wereldkampioen. In dat kader trouwens goed nieuws. Want Uruguay heeft verloren uh, gisteravond in Zuid-Amerika. En dat gaat ons weer in de kaart spelen. Maar Turkije en Nederland er staat uh, heel veel op het spel. Dus dat is ook echt een hele serieuze testcase. En die, al die spelers weten bij zelf al, Dat ze in een soort red race zitten. Uh, niemand kan zich eigenlijk een slechte interland permitteren. Want dan daal je weer in de, in de hiërarchie. Dus uh, het wordt dinsdag weer net zo leuk. Geen 8-1, maar wel heel leuk. En trouwens België moeten we nog even niet vergeten Bert. Hè? Want uh, ja. toch onze felicitaties naar de zuidenburen. Sinds 2002 eindelijk weer terug op een wereldkampioenschap. Precies, met een mooie 2-1 overwinning op Kroatië gisteravond. Ja, we proberen nog even met wat mensen in België te, te bellen, maar ik denk dat die nog... Uh... Die liggen, die liggen <laughs> nog op bed, die hebben we feest Er stonden schermen in Brussel, hè? Ja. Uh, Enorme grote videoschermen stonden er om deze interland te, te volgen. En het is grappig om te zien dat in anderhalf jaar, eigenlijk vanaf de interland van Nederland, die wij verloren in België, in Brussel, de tendens totaal veranderd is. Het was een, een land waar voetbal eigenlijk niet eens belangrijk was, staat die ons als, als België speelde, zaten vaak maar half vol. En het land is nu nog gekker dan dat wij in Nederland zijn. <laughs> dat kan bijna niet. <laughs> Arno, dankjewel. Arno van Meulen hoorde je over het voetbal. En wie weet krijgen we nog iemand uit België aan de lijn. Maar eerst dan de gemeente Meersen. Zuid-Limburg, dat kan de komende jaren beter wethouders van buiten de eigen gemeente gaan aanstellen. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie die de politieke crisis in Meersen onderzocht. Aanleiding voor het onderzoek was de zelfmoord van wethouder Jode Jong afgelopen maart. Verslag even Karin Alberts vanuit Meersen. Het begon allemaal met een ongewenste zoen tijdens het ambtenarencarnaval. Wethouder Jode Jong, hij was wethouder namens de grootste partij van Meersen. zou een vrouwelijke ambtenaar te intiem hebben gezoend en de ambtenaar diende een klacht in. Een paar dagen later trok ze de klacht weer in, maar het incident gond ze toen al door de Meersense gemeenteraad. De raad zette zijn vertrouwen op in de wethouder. Jode Jong diende zijn ontslag in. De raadsleden lieten vervolgens weten dat ze ook in de toekomst nooit meer politiek wilden samenwerken met de jong. En ook zijn partijleden ondertekenden die verklaring. Een week later pleegde de jong zelfmoord en begon het Zwarte Pieten. Raadsleden werden bedreigd, alle wethouders traden af. En uiteindelijk besloot de gemeenteraad een commissie aan het werk te zetten. Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Jean Engelen. Meneer Engelen, en nu komt u, na uw onderzoek met de aanbeveling... stel de komende jaren enkel wethouders van buiten de gemeente Meersen aan. Dat is nogal wat. Uh, waarom die aanbeveling? Ze hebben al ervaring ermee, sinds 1 mei. En het lijkt goed te bevallen. Het doorbreekt de cultuur en het biedt nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Wat is dat dan in die meeste gemeenschap... die maakt dat het niet zo makkelijk is om dit te doorbreken? Ik heb in de interviews gemerkt dat heel veel mensen kritiek hebben... op de ons kent ons cultuur. Je kent elkaar en vandaar doe je zaken met elkaar. En de mensen die je niet kent, daar doe je geen zaken mee... En als je kijkt naar de verhalen die gehouden zijn... en de uitdagingen die de gemeente wacht... dan lijkt het mij heel verstandig om uh, ruimte erin te maken... en die drempels uh, te overschrijden. Het was de bedoeling dat dit rapport een soort punt zet... achter een hele vervelende periode... Wat is uw inschatting? Gaat het ook gebeuren? Ik heb gemerkt dat uh, alle partijen de meeste conclusies en aanbevelingen kunnen overnemen. Ik zie wel dat partijen moeite hebben om uh, afstand te nemen van hun eigen rol. De ene staat makkelijker in dan de ander. Maar ik denk dat er een reële kans aanwezig is dat men hier een punt achter kan zetten. Heeft u nog een beetje vertrouwen in de Meersense politiek? Uh, daarmee heb ik een beetje vertrouwen in de Meersense politiek. Er zijn honderd mensen zijn naar de openbare raadsvergadering komen luisteren en kijken... Hoe is het na afloop van de avond gesteld met hun vertrouwen in de Meersense politiek? Wat ik, wat ik zelf niet zo goed begreep, is dat de, eh, na zo'n voorveld, na zo'n gebeurtenis, dat zo'n impact heeft op, op, op deze hele gemeenschap. Dat sommige raadselacties toch eh, het niet konden laten om de Zwarte Piet ergens anders neer te leggen. En dat er weinig zelfreflectie was. Heeft u nog een beetje vertrouwen in de Meersense politiek? Ik hoop dat de aanbeveling om bestuurders van buiten aan te stellen... dat die overgenomen wordt. Heel laag. Ja, nee, dat, maar dat was het al. Ja, en dat is er natuurlijk niet beter op geworden. Nee. Het verslag was van Karin Alberts vanuit Meersen. Er komt een puberconsult. Dat houdt in dat alle scholieren van 15 en 16 jaar... nog een keer extra onder de loep worden genomen... door de jeugdgezondheidszorg. Dat is vorig jaar zo afgesproken in het Lentaakkoord. In Breda en Utrecht zijn ze er al mee begonnen. En in Amsterdam heeft een pilot gedraaid. Vanaf januari gaan er meer gemeenten mee aan de slag. En dat doen ze allemaal op hun eigen manier. Wij spreken erover met Nico Plug van de GGD Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom eigenlijk zo'n puberconsult? En waarom per se in de vierde klas van de middelbare school? Nou, we weten natuurlijk dat het uh, ontzettend belangrijk is dat uh, jongeren zich gezond ontwikkelen. En juist in de leeftijd uh, van pubers uh, is het zo dat uh, uh, jongeren twijfelen over allerlei zaken. Dat ze grenzen gaan verkennen en dat ze juist in die fase een steuntje in de rug nodig hebben... om uh, met dat soort uh, zaken om te kunnen gaan. En wat moet ik me erbij voorstellen? Een puberconsult? Nou, dat zal in, in de praktijk in uh, elke regio anders uitzien. Maar het zal veelal een combinatie zijn van een individueel en een collectief uh, contactmoment... Waarbij bijvoorbeeld de Amsterdamse situatie nu elk jaar een vragenlijst wordt behandeld in de collectief in de klassen, op de scholen. En naar aanleiding daarvan allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden, zowel individuele contacten als voorlichtingsactiviteiten over bepaalde thema's. Maar zien bijvoorbeeld mentoren dan niet iets aan die kinderen? Die spreken toch ook wel met ze? Ja, zeker. En dat die, daar werken we ook heel goed mee samen. Maar we spreken hier natuurlijk over mensen die hun zorgen. dus die specifiek kijken naar, naar de gezonde ontwikkeling van, uh, van, van pubers. En, uh, en juist zij zijn deskundig om uh, te kunnen beoordelen... of uh, ja, bepaalde uh, vragen of gedragingen, zeg maar, uh, of die op een gezond zijn... en of die uh, misschien even ja. een steuntje in de rug nodig hebben. U ziet aan ze of ze aan het coma zuipen zijn of dat ze aan de druk zitten? Nou ja, we weten dat jongeren heel veel vragen hebben in die uh, leeftijd en dat ze allerlei dilemma's hebben. En het helpt natuurlijk heel erg als ze een laagdrempelige manier hebben om met een deskundige, uh, waarvan ze weten dat ze in vertrouwen daarmee kunnen spreken, ja. uh, als ze dat soort vragen kunnen bespreken. Worden nou alle scholieren opgeroepen voor zo'n uh, consult? Het hangt er een beetje vanaf. Uh, elke regio kan er eigen keuzes in maken, maar het is wel de bedoeling zeg maar, dat we proberen toch ook breed zicht te krijgen op de hele doelgroep. En juist ook te kijken van welke kinderen een steuntje de rug nodig hebben. Ja, maar waarom is het dan weer allemaal uh, verschillend... Dan, dat de gemeenten dat allemaal op eigen gelegenheid kunnen doen? Nou ja, we weten natuurlijk dat uh, de regio's uh, er verschillend uitzien. Hè? Dus, uh, dus de problematiek is ook hier en daar verschillend. En daarnaast is het natuurlijk ook de algemene beleidslijn dat gemeenten veel meer uh, regie krijgen over het hele jeugddomein. En dat past deze ontwikkeling natuurlijk prima bij dat, uh, dat lokaal maatwerk geleverd kan worden voor uh, de specifieke lokale maar situatie. Da, maar daar noemt u wat, hè? want uh, u zegt van ja, de, de gemeenten krijgen veel meer regie, ze krijgen heel veel uh, taken uh, er ook uh, bij. Maar ondertussen wordt er wel bezuinigd, we hebben deze uitzending ook over die 6 miljard euro die bezuinigd wordt. Uh, blijft er voldoende capaciteit over voor leerlingen met problemen? Nee, wij zijn ontzettend blij dat, uh, dat uh, vorig jaar in het Lentakkoord... Zeg maar, juist extra geld beschikbaar is gesteld voor, uh, voor dit contactmoment. Omdat we weten hoe belangrijk het is dat jongeren zich gezond ontwikkelen. En daarmee kun je dus allerlei vraagstukken en problemen voorkomen. En, uh, en da dat heeft dus ook de politiek ingezien. En, uh, en de, hier is extra middelen voor beschikbaar gesteld. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En het heet puberconsult. Meneer Plug, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, want ik had het al eventjes over dat akkoord. Nou, de meeste huishoudens zijn er qua koopkracht beter vanaf in 2014... dan wanneer we de oude begroting hadden gehanteerd. Er komen ook nog eens 50.000 extra banen bij. Dat zijn twee van de belangrijkste beloftes van de politieke partijen... die gisteren dus dat akkoord sloten. Gaan we gaan daarover praten met Ivo Arnold, econoom. Meneer Arnold, um, ja, de eerste indruk, wat is die? Ja, gematigd uh, positief. Ik denk dat uh, het nieuwe akkoord een aantal stapjes in de goede richting zet. Ik verwacht niet dat voor 2014 het een ontzettend grote macro-economische invloed zal hebben. Daarvoor zijn de uh, stapjes te klein, maar, maar toch gematigd positief. Ja, maar het is een beetje het paradijs op aarde. Iedereen gaat erop vooruit, terwijl er ook 6 miljard euro bezuinigd wordt. Ja, ja, nou ik denk dat economisch zijn, zijn de goede stappen echt dat de lastenverlichting op arbeid wordt gerealiseerd. Minder nivellering, een, een kleine verschuiving van lastenverzwaring naar ombuigingen bij de ministeries. Um, en een wat vroegere hervorming van de arbeidsmarkt. Maar de vraag is dan wel, hoe is die dekking, hè, die 6 miljard? En uh, ja, ik krijg de indruk dat dat uh, toch met wat kunstgrepen is uh, gedaan. Noemen ze een kunstgreep. Nou, er wordt weer meer nog dan in dit eerdere akkoord belasting naar voren gehaald. Hè. Dat gaat via de boekste verlagingen van het tarief tijdelijk. Dus men hoopt dat er weer meer geld uit BV's wordt opgenomen, waardoor daar meer belasting over kan worden betaald. Uh, en verder uh, uh, ja, moeten bij de ministeries meer bezuinigingen worden gerealiseerd. Dus even de vraag of ze dat ook echt gaan, uh, gaan doen. Dat betekent dat er dan mensen uitgaan of dat ze gewoon minder geld krijgen om uit te geven, die ministeries? Nou, de... Vooral bij sociale zaken en zorg en daar moeten allerlei uh, bezuinigingen worden gerealiseerd waar ook wel weer tegenstand tegen zal komen. En net zoals bij het oude pakket, ook weer tegenstand, worden weer dingen teruggedraaid. Dus het moet wel worden gerealiseerd. Ja, de minister van Financiën is tevreden en dat is tenslotte de baas van de financiën ook bijna in Europa met Olly Reen, Maar wat denkt u, is, zou Europa echt tevreden zijn? Nou, we moeten even wachten op, uh, op de doorrekening van de CPB, natuurlijk. Uh, ik denk zelf dat voor 2014 dat begrotingstekort nog boven de 3% blijft. Dat is ook helemaal niet zo erg. Nee, dat mocht. Um, omdat we toch die afspraak hebben gemaakt rond die 6 miljard. Uh, en die 6 miljard is erg creatief ingevuld. Als we daarmee wegkomen en tegelijkertijd ontzien we de koopkracht en uh, stimuleren we weer een beetje de bestedingen van de uh, huishoudens, dan is dat alleen maar een goede zaak. Nou ja, daar zegt u wat. De, de, de bestedingen van de huishoudens, daar draait het natuurlijk. Komen. We moeten weer gaan kopen. Dat zei uh, premier ja. Ritten, uh, Rutte een tijdje ja, geleden ook nog. Ja, het ziet dit akkoord er wat beter uit. Want de koopkracht wordt inderdaad uh, verbeterd volgend jaar. Ook vanwege de eenmalige verlaging van, het, uh, van de eerste uh, schijf uh, uh, in de inkomstenbelasting. Uh, dus ik hoop dat het een positief macro-economisch effect heeft. Maar ja, kunnen we de Polonaise al in gaan zetten? Oftewel, is het een goed akkoord? Het is een beter akkoord dan wat er lacht, maar ik denk dat de Bolognaise echt uit het buitenland moet komen via een sterke economische groei in Europa en een stijging van onze export. Dan maakt het eigenlijk, als ik dat als laatste vraag mag stellen, niet zoveel uit dat we er zo lang over hebben gedaan met een hobbelige pad wat afgelegd is door de politiek. Nou, dat ben ik het niet echt mee eens, want dit creëert toch een hoop uh, onzekerheid uh, bij de consument, bij bedrijven. En uh, ja, je wilt toch dat het land op een fatsoenlijke manier uh, wordt geregeerd. En dit proces heeft ongelooflijk veel tijd gekost. Dus wat dat betreft uh, heb je liever een uh, regering die wat meer uh, daadkracht vertoont. En die ook wat minder op de korte termijn stuurt. Want dit is weer een begrotingsakkoord wat heel erg op de korte termijn is gericht. Het is maar voor één jaar. Hè? En ja, volgend één, jaar ja. krijgen we dit waarschijnlijk weer. Precies. Goed. Ik dank u wel voor uw uh, toelichting, meneer Arnold. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio n Journal Media Overzicht. Hier is Renate Evers. Ook in de kranten veel over het begrotingsakkoord. Volgens Trouw is er tijdens de onderhandelingen niet gesproken... over de voor de christelijke partijen belangrijke immateriële zaken. Zoals regels voor abortus en de zondagsrust. En de Volkskrant kopt met Rutters doorstart. Volgens de krant bleek het heilige sociaal akkoord toch onderhandelbaar. En wat steeds onnodig leek, namelijk een akkoord met de oppositie... was toch bittere noodzaak. Inmiddels heeft VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra... een naam voor de gelegenheidscoalitie van VVD, PVDA, ChristenUnie, D66 en SGP. Hij twittert... Resultaat is het enige dat telt. Wij zijn tevreden. Hashtag regenboogakkoord. Fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slop krijgt op zijn Twitterpagina ook kritiek. U zult wel blij zijn met dit onchristelijke akkoord. Slop zelf twittert dat hij ook vandaag weer een drukke dag heeft. Tijd om te gaan slapen. Wel een vroegertje vanavond. Vandaag Open Dag ChristenUnie. Unie in gebouw Tweede Kamer. U hoorden het al eerder. De Telegraaf heeft een brief in handen van staatssecretaris Steven, die hij gestuurd heeft naar Volkers van de Graaf. De moordenaar van Pim Fortuyn krijgt een eigen woning in de gevangenis. Van de Graaf mag van de staatssecretaris niet op proefverlof, omdat er aanwijzing is dat er in rechtsextremistische hoek initiatieven worden ontplooit om u op te sporen. Van de Graaf kan in het logeerhuis in de gevangenis van Hero Guaert verblijven. En daar kan hij ook bezoek ontvangen en laten overnachten. Thuis heeft een eigen woonkamer, keuken en slaapkamer. Verder zal hij meer verantwoordelijkheden en vrijheden krijgen dan in de gevangenis in Zwolle, waar hij nu zit. Bij de Washington Post is een foto te zien van Malala op bezoek bij Barack Obama. Ook zo vooral Michelle Obama en zijn dochter Malia die zijn bij de ontmoeting in de Oval Office. Malala vertelt na het bezoek dat ze de Amerikaanse president gewezen heeft op de gevaren van drone aanvallen. Ze wakkeren het terrorisme in Pakistan aan, leiden tot veel doden en, voor zorgen, en zorgen voor wrok bij de Pakistaanse bevolking. Bijna alle Nederlandse banken worden sinds een week doorgelicht door de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock. Die kijkt naar de vastgoedportefeuilles van de banken in opdracht van de Nederlandse bank. Dat meldt NRC Handelsblad deze ochtend. Onderzoek kan gevolgen hebben als blijkt dat de banken hun vastgoedleningen moeten afwaarderen. En politiemannen in het Belgische namen hebben voor opschudding gezorgd. In de Belgische krant Lavenir vertelt een inwoonster... dat ze op straat twee naakte politiemannen heeft zien rennen... die met waterpistolen aan het schieten waren. Volgens de korpschef klopt het verhaal niet helemaal... en was het tafereel niet op de openbare weg, maar in het huis. Toch staat de agenten een sanctie te wachten. En de verdachte in de grote zedenzaak... zou een gedeeltelijke bekentenis hebben afgelegd. Dat zegt zo'n advocaat in NRC Handelsblad. Mijn cliënt werkt goed mee aan het onderzoek. Om dus advocaat Van Haarst. Vandaag dus in NRC Handelsblad. Straks na acht uur nog veel meer over dat regenboogakkoord. Zoals dat door sommigen wordt genoemd. We hebben allerlei reacties. Waaronder de reactie van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wintjes. Blijf erbij. Tot zo.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 klimaatneutraal aan het uitberonnen. De treinen gaan steeds duurzamer over het spoor. En verder de natuur van tekenaar Peter van Straten. En wat horen we hier? Dat hoort u. Morgenochtend van 8 tot 10. Het is niet Radio 1. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Slimme ondernemers gebruiken Telford zakelijk. Zoals Robert Nienhuis van Noordlees. Wie had dat gedacht? Van twee man in een pand naar een landelijke leesgigant.